I'll get overwhelmed Cause I began to love And I know my own wel weer een mooie antieke van uh, Lees van lang geleden uit 1969. Aan het begin van de tweede uur van de show, you're the, I'm a gambler. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je mijn gezelschap blijft houden, ook op deze mooie zondagmorgen. Uh, want ja, ik heb speciaal voor jou hele lekkere muziek uitgezocht. Heel veel afwisseling dus, uh, er zit vast iets uh, tussen waarvan jij denkt, ach wat een prachtige herinnering is dat. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Misschien wel zoals deze van Everyday Child. Such a funny night. Als babe, ach wie is er niet uh, groot mee geworden zou ik bijna zeggen. Ticket thumb my heart natuurlijk hier bij uh, Go en inderdaad, Aphrodite Child met Such a Funny Night. En ik weet nog heel goed wanneer dat het hit was. Nou, dan weet je ook gelijk dat ik van een zekere leeftijd ben. Maar ik hoorde het in een uh, magazijn waar ik werkte bij een machinefabriek. Ooit heel ver weg. En uh, daar stond altijd heel z'n 3 op. En daar draaide dit nummer veel. Maar ook bij Radio Noordzee en bij Radio Veronica. Toen de tijd, een oude herinnering hoor. Voor oude mensen onder ons. Hè. Ja, daar hoorde ik hem bijna nooit. Wel een lekkere hit natuurlijk. Straks. Kan ik je ook alvast vertellen, een uh, reportage van Jeroen van Gent over een minuut of twintig. Hij gaat het hebben over waar zou je willen wonen. Zou Mars iets voor jou zijn? Mm, zou je willen verhuizen naar Mars? Ik zou zeggen, ik verhuis liever naar Venus.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 what can the human heart be shattered Mooi, hè? Een onverwachte kant van niks gelden, vind ik zelf, eerlijk gezegd. Want het gedacht van Nick en Simon, ach, voor de dam. Het zal allemaal wel, maar nu hij los is gekomen van... Uh, ja, Simon, klinkt het allemaal opeens heel veel anders. Mooi, Shatterproof voor je. Ik ga genoot ervan en ik hoop jij ook. Verder hoorde je George Michael met heel de pain hier bij GoFM. Wij zijn hier lekker aan de koffie... Dat vertelde ik het vorige uur ook al. En eigenlijk is het natuurlijk iedere zondag hartstikke gezellig hier in de studio in Tuneus. En we maken er gewoon het leukste van. Ook al zit het weer niet mee of soms is het hier heet. Maar we maken het altijd gezellig speciaal voor jou. En we denken vooruit. Dat doen we hier ook in de show. Bijvoorbeeld over een maand is dan weer 11 van de 11. En we zijn nu alvast hier aan het oefenen met liedjes van onder andere Ronnie Bierman.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 Die lijst er daar terecht. Ik had de immers enkel maar mijn feestdoos in gelegd. Toen zie ik ineens mijn grote rode kater. Die zegt ik ben van een lijsterhater. Ja, dat beest is dood op dood. Ik spring bij Loe op koot. Loe, de rechte lijster.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 ...van de twee of drie uh, grote hits uh, van 5000 Volt Hier in de show bij en I'm on Fire, 1975, alweer zo lang geleden. En, jawel, feest en vijf handjes van Ronnie Bierman. lo de lichte lijst erin, natuurlijk. Ja, want uh, carnaval is in uh, volle voorbereiding, zou je kunnen zeggen... ...want de carnavalsverenigingen zijn natuurlijk bezig met het kiezen van hun uh, ja, een prins... Komt er allemaal aan, volgende maand al, zo snel gaat het. Uh, in een ogenblik de reportage van Jeroen van Gent, voor een paar minuten al. Hij gaat het hebben over het volgende. Zou u ooit op Mars willen gaan wonen als dat kon? De antwoorden hoor je straks. Dus, uh, maar eerst nog iets moois van Daryl Hall en John Out. I can't go for that. Ja, ik ga niet naar Mars. Ik zei het er straks al, ik ga liever naar Venus. Daryl Hall, John Oates, geweldig duo. Niet al te lang bij elkaar geweest, daarom maar een paar hits, onder deze I Can't Go For That. Stel, u zou deze planeet kunnen ruilen voor een andere. Zou u dat doen? Nou, iemand als Elon Musk is elke dag tenslotte druk bezig om dit te verwezenlijken, want hij wil natuurlijk naar Mars... U uh, laat alle koude drukte achter u. En uh, u bent zo'n beetje de eerste op Mars. Zou u ooit op Mars willen gaan wonen? Dat is de vraag van Jeroen van En uh, dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u soms wat vragen voor de radio? Ik heb een leuke man bij het rondvraag. Lichtvoetige vraag. Nou, er is geen ellende, geen politiek of wat er... Komt hier, let op. Zou u ooit op Mars willen wonen als dat komt? Nee. De reis is nog te lang, hoeveel te lang stil zitten. Oh, daar begint het al mee. We ja. nee. hier goed toch? We hebben het hier hartstikke goed. Ja, Waarom zou moet... ik naar Mars willen? Oh, daar, heb ik Mars. Niks. daar heb ik niks mee. Nee. Nee, nee? nee, maar dat kan nog komen. Nee, daar nee, maak ik niet meer mee. Nee, blijf lekker hier. Maar dan kunt u het een beetje inrichten? Nee hoor, ik hou niet van verandering. Oh, oké. Okay. Maar nee? dat zo, vind ik zo onzin vrouw. Ze gaat zoveel kapitaal inzetten, om, om te, terwijl hier de problemen zijn op aarde. Hier is alles wat ik nodig heb, dus ja, ja. Dan hoef ik het niet ergens anders op te zoeken. Ja. Nee, dat zijn van die fantasieprojecten allemaal, dat is buiten mij omgaan. Ja. En als we allemaal daar gaan wonen, gaan we weer precies hetzelfde doen als wat we hier op de aarde doen. Ja. Dus we gaan gewoon het probleem verhuizen. Nee, laat mij maar met de beide benen op de grond staan. Uh, en daarnaast geloof ik niet dat Mars op het moment uh, ja, zo herbergzaam is als onze aarde voor, uh, voor de mens. Dus daar moet nog een heleboel gebeuren, wil je het daar naar je zin hebben. Daar kan dat en dan kan ik misschien daar op Mars Nee, mij niet bellen. En ja, dat gaat mijn, uh, dat gaat mijn levensduur niet... Uh, dat ga ik niet halen, laat ik het zo zeggen. Ik ben nog jong, maar dat gaan we niet halen. Ja, nou, ik weet niet wat ze me daar te bieden hebben, maar ik denk dat die beter is. Ja, is toch wel. Zonder... Zou jij naar Mars willen? Nee hoor, ik betwijfel of het binnenkort kan, maar ook, ja. uh, nee, geen behoefte, aan. geen behoefte aan. Er zijn hier genoeg leuke dingen om te doen en ja. daar is, uh, moet je altijd weer het nieuw uitvinden. Nee ja. Hebben ze geen kip met appelmoes? <laughs> Te begrijpen dat er mensen zijn die het doen, überhaupt die Dat zou willen doen, ja, uiteraard. Nee, ja, pioniers heb je altijd nodig, maar uh, nee, wat ik zeg, ik denk dat je daar ook in 30, 40 jaar nog niet zo ver bent met het, het, het creëren van, uh, uh, van de biodiversiteit die je hier hebt. Dat, uh, dat gaat honderden, zo niet duizenden jaren duren. Uh, Nee, dat, uh, ja, dat echt je... een planeet te maken hoe Zeker, ja ja ja, ja, ja, ja, terraforming, ja, ja, verhaal, ja, ja. Nee, dat, dat, gaat, dat gaat echt nog wel even duren. Ja. Ja. Doordat ze iedere keer dan wil dat, dat land gaat uh, naar Mars, die gaat naar nou, weet ik veel, ze gaan allemaal iets ja. zoeken. Waardoor vind ik een heleboel dingen op aarde gebeuren. Mensen ja. geven te veel geld uit aan die dingen. Het zou misschien... Een uh, voordeel hebben in 20.000, wanneer wij alle 100 jaar in een graf liggen, u en ik. Toch? Nou ja, nee, maar een nieuw begin op Mars. Gewoon een, u stel, ja, we we maar, hebben de eerste 10 mensen op Mars. Ja, maar ik Dat nee, toen nee, hoef voor mij niet. Maar als het kon, een hele nieuwe start met nieuwe mensen? Ja, nee, nee, nee. nee Dat hoeft nee, niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, okay. Het boeit me niet. Dat uh, Mars, nee. Diezelfde mensen Diezelfde met mens. dezelfde frustraties op Mars gaan weer precies, ik zou het ook willen hoor, dan zou ik zeker naar Mars gaan. Maar die gaan weer precies dezelfde dus ja. dingen creëren die ze hier ook doen. En op termijn wordt het dan weer, ja, zoals aarde. Ja, en ze doen weer precies wat ze altijd gedaan hebben, want dat zit een mens in schapen. Helaas, ik zou niets liever willen dan zo'n wereld, maar dan denk ik dat je naar de eeuwigheid moet gaan. Het is eigenlijk niet een realistische vraag, want wij weten als ja. onze lieve heer had gewild dat wij op de maan gingen wandelen, had hij hem naar beneden gehaald. Nee. Ja, het is wel een hele nieuwe start dan. Ja. Toch? Ik voel me prettig En dan heb je natuurlijk niks, niks ja? om, uh, om naartoe te gaan uh, naar een lege, lege planeet. <lacht> <No>. <lacht> Dat was wel een dingetje. Toch? Ja, ik bedoel, als u al gaat, dan zal het goed zijn. Ik nee, ik ga niet. Gaat. Nee, ik ga zelf niet. Nee, ik ga zelf niet. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. She walks through a sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball For she lived it ten times more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on sailors Fighting in the dance hall Caveman go, it's the freakiest show, take a look at the man beating up the wrong guy, oh man, I wonder if he'll ever know, he's in the best selling show, is that has grown up a cow And the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hearts From Ibiza to the north abroad We'll Brittany is out of bounds. To my mother, my dog and clown The film is a saddening ball I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on sailors Fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show Take a look at the wrong man Beating up the wrong guy If you'll ever know He's in the best selling show Is that life on lekker op in de show. Ja, het gaat al richting 12 uur. En uh, ja, dat gaat snel als je zulke lekkere muziek hoort hier bij GoFem zoals Texas. Prayer for you. En natuurlijk muziek van Jasper Stevelink. Samen met Steven en Stijn uh, Kalashny. Als ik het goed uitspreek hoor. Was een nummer 1 hit in België. Maar hier werd het nooit iets heel raar. Live on Mars. Was natuurlijk een nummer van David Bowie. Maar deze versie uit 2003 is niet voor de poes. En was in België een nummer 1 hit. En hier in Nederland helemaal niks. Ongelooflijk. Maar ja, het paste wel bij het item van... Zou u op Mars willen wonen? Van Jeroen van Gent. Dus ja... Even easy. Met de Rolling Stones en Lady Gaga. Make Toch wel grappig. Twee uh, stukken muziek uit uh, een generatie die. Eigenlijk tegelijkertijd zijn opgegroeid, zou je kunnen zeggen. Niels Sedaka. Oh, Carol. Een grote hit uit 1960. En Rolling Stones samen met uh, Lady Gaga. Maar die staan nu as we speak in de hitparades. De hitparades, de hitlijsten van vandaag. Geweldig, ongelooflijk. En wat een uh, stem nog. Ja, geweldig. Uh, natuurlijk van Mick Jagger. Jo, de Sweet Sounds of Heaven uit... Uh, ja, samen... You're the Sweet Sounds of Heaven Samen met Lady Gaga dus Zoals You're the Sweet Sounds of Heaven En natuurlijk die You're the Sweet Sounds of Heaven hmm, Geweldig Aan de tijden van deze aflevering van uh, de zondagmorgen van GoFam. Je hoorde toch maar mooi even Love Me in Slow Motion. En Dusty Springfield hoorde je ervoor met In the Middle of Nowhere. Zeg, dankjewel weer voor je gezelschap deze zondagmorgen. Mm -hmm. Ik hoop dat je er volgende week zondag weer bij bent. Tussen 10 en 12, Want dan zit ik hier weer. En dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Naar GoFM. Ik wens je nog een ongelooflijk fijne dag. En ik hoop je volgende week zondag weer te ontmoeten. Veel plezier met mijn collega's. Ook vandaag nog hier bij Go. Mooie zondag.